9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. De situatie bij de Japanse kerncentrale Fukushima is onduidelijk. Vanochtend brak voor de tweede keer in twee dagen brand uit in reactor 4. Volgens berichten is het vuur geblust. Ook zouden er rookpluimen uit reactor 3 komen. Dat is waarschijnlijk stoom. Door de zware aardbeving en tsunami van vrijdag werkt de koeling van Fukushima niet meer. Daardoor zijn de zes reactoren oververhit geraakt. Technici proberen de reactoren van de centrale met zeewater af te koelen. Ze moesten het werk vanochtend een paar uur staken... nadat de concentraties radioactieve stoffen waren gestegen. De Japanse keizer Akihito heeft in een televisietoespraak... voor het eerst zijn medeleven met de slachtoffers betuigd. Verder zei Akihito dat hij diep verontrust is... over de problemen met de kerncentrale. In Bahrein is de oproerpolitie hard opgetreden... tegen demonstranten op het centrale plein in de hoofdstad Manama. Kort na zonsopgang kwamen de ordentroepen het parelplein op. Vlogen helikopters over. En er werd traangas gebruikt. De demonstranten gooiden met brandbommen. Boven het plein was zwart rook te zien, mogelijk doordat barricades in brand zijn gestoken. Er wordt gemeld dat er vier doden zijn: twee politiemensen die werden aangereden en twee betogers. Gisteren kondigde de koning van Bahrein voor een periode van drie maanden de noodtoestand af. Uitgeverij Wegener zit in de rode cijfers werd vorig jaar een verlies geleden van bijna 33 miljoen euro. Wegener is eigenaar van een aantal regionale kranten... gratis Dagblad De Pers en een aantal websites. Het concern heeft vooral last van de malaise op de advertentiemarkt... maar ook het aantal betaalde abonnementen op de Wegener kranten liep terug. Minister De Jager moet de bonussen bij banken veel harder aanpakken. Dat vindt de meerderheid van gedoogpartner PVV... en de oppositiepartijen PVDA, SP en GroenLinks. De PVV wil het verst gaan, die partij wil bonussen verbieden zolang Henk en Ingrid de broekrie moeten aanhalen. Dat moet zeker gelden voor staatsbank ABN AMRO en de banken die staatssteun hebben gekregen zoals ING, Egon en SNS Reaal, zegt de PVV. Bij die banken moeten de bonussen over de afgelopen jaren worden teruggegeven of anders 100% worden belast. PvdA en GroenLinks vinden dat de AFM nieuwe bankproducten vooraf moet toetsen in plaats van achteraf. Vandaag praat de Tweede Kamer over het rapport van de commissie De Wit over de kredietcrisis. Het weer vanochtend zonnig, later in het noorden en daarna ook in het oosten bewolkt. Bij een matige noordoostenwind wordt het 8 graden in het noorden en zo'n 15 graden in het zuiden. En dit is de ANWW-verkeersinformatie met in totaal nog 65 kilometer file. De meeste files stopt dit moment nog in het zuiden van Dant. Twee opvallende files op de A2 Maastricht naar Den Bosch... bij best nog vier kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrijgegeven. En door werkzaamheden file rijdt op de A58 richting Vlissingen. Daar staat voor de Vlakentunnel 4 kilometer. Mijn ouders hebben van die inbraak weer in de kozijnen geplaatst, maar hoe kom ik nu ongemerkt naar binnen? Stel al uw vragen aan uw Belisol-adviseur en geniet van 7 tot 19 maart van onze glasbonus tot 1100 euro. Breng uw kozijnafmetingen mee, dan berekenen wij meteen uw voordeel. Belisol, kozijnen en deuren. Meer info op belisol.com. Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten. Maar wist u dat ruim 300.000 koeien nooit de wei in mogen? Zelfs als de zon schijnt, blijven zij het hele jaar binnen in de stal. Koop daarom liever biologische melk en kaas. Dan weet u zeker dat de koe lekker in de wei liep. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Deltaloid heeft goed nieuws. Volgens het onafhankelijke onderzoeksbureau Moneyview... levert onze bankaire lijfrente bij een deposito van 30 jaar... het hoogste eindkapitaal op. En dat is goed voor uw oude dag.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Helikopters met waterzakken die vanuit de lucht proberen een kernreactor te koelen. Is dat nou goed of slecht nieuws? Dat vragen we straks aan onze deskundigen. We gaan eerst naar het laatste nieuws uit Japan. En daarvoor gaan we naar uh, correspondent Kjeld Duits. Hij is in de stad Yamagata, dat is in het rampgebied uh, Kjeld. Uh, hoe ben je daar eigenlijk gekomen? Is dat eigenlijk bereikbaar? Nou, Yamagata is aan de rand van het uh, randgebied. Het is anderhalf uur rijden van uh, Sendai, wat, waar, de, waar het epicentrum ligt. En het is hier bereikbaar. Sowieso zijn de meeste wegen bereikbaar als een tsunami het niet bereikt heeft. Um, het probleem is echter dat er geen benzine is in deze regio. Dus hoe ben, hoe ben jij dan aan je benzine gekomen, Kjeld? Dat is een uh, heel interessant verhaal. Ik ben gisteren uh, Sendai uitgereden... Uh, ...om twee Nederlandse journalisten naar Yamagata te brengen... ...omdat uh, bijna alle Nederlandse journalisten hier vertrokken zijn... ...vanwege de explosie bij de kerncentrale. En ik dacht, nou, het zal wel gemakkelijker zijn in Yamagata... ...omdat het net buiten het rampgebied ligt om benzine te vinden. Mm -hmm. We zijn begonnen om een uur of drie te gaan zoeken. Um, tot s avonds laat uh, zijn we zo'n uh, 100 kilometer afgereden... Uh, bij 50 benzinepompstations geweest. Helemaal niets gevonden. We zijn in een hotelletje gegaan waar we een, uh, een vrachtwagenchauffeur tegenkwamen die een tip gaf voor een benzinepompstation. S morgens om vier uur op naar het benzinepompstation. Daar hebben we enige uren in de weg in de file gestaan. Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, vanmiddag om 12 uur had ik een halve tank met benzine. Ach, dus een, daar heb je echt een dagtaak aan. Um, uh, wat heb je Inderdaad. verder gezien onderweg, Kjeld, aan ja, verwoestingen... en uh, de toestand van, waarin mensen verkeren? Nou, ik zit op het ogenblik in een gebied buiten het randgebied. Ja. Ik zit aan een rand, dus ik zie hier nu uh, geen verwoestingen. Maar wat je hier wel ziet, uh, er zijn hier verschillende evacuatiecentra. En uh, het grote probleem is natuurlijk niet enkel voor mij dat er geen benzine is... Als er geen benzine is, betekent dat de vrachtwagens niet kunnen rijden. Dat betekent dat er hier geen voedsel binnenkomt, dat er geen water binnenkomt... dat er geen hulpgoederen binnen kunnen komen. Bijvoorbeeld in het evacuatiecentrum hier in Yamakata, waar ik vanmiddag was... vertelde men mij dat eh, eh, ze enkel brood en rijst kunnen bieden aan de mensen die er zitten. En ze hebben een groot gebrek aan groenten, andere voedingsmiddelen... aan luiers voor de kinderen, aan maandverband voor vrouwen... Um, dit betekent ook dat mensen niet kunnen vluchten. Ik sprak bijvoorbeeld met twee mensen die zo'n 50 kilometer uh, verwijderd, waren, uh, verwijderd woonden van de kerncentrale. Deze meneer werkte ook in de kerncentrale en was daar toen de aardbeving plaatsvond. En hij vertelde me dat... Um, het onmogelijk was voor de mensen om te vluchten omdat de overheid helemaal geen bussen aanbiedt, helemaal niet uh, zorgt voor vervoer. En dat zij op eigen vervoer hier moesten komen, terwijl een heleboel mensen natuurlijk geen auto's meer hebben die zijn weggespoeld door de tsunami. Zeg, er is ook geen benzine. Ja. Dus als je een auto hebt, dan kom je dus ook niet uit. Nee, je zit uh, redelijk ver van de kerncentrale vandaan. Je hebt niet uh, te maken met straling. Wel met al die andere uh, barre omstandigheden natuurlijk... waar die mensen natuurlijk ook last van hebben. Die in die evacuatiecentra hebben misschien nog wel geluk. Want zijn er ook veel die buiten moeten blijven? Het is ook nog koud, horen we? Of in halve woeste huizen? Um, zover ik weet zitten mensen of in evacuatiecentra... of in hun eigen huis. Ehm... Um, het grote probleem is eh, wat ik net stelde, voedsel en water en informatie. Dus bijvoorbeeld waar ik eh, over sprak met die twee mensen die uit eh, het gebied rond de eh, kernreactor kwamen, die waren enorm boos op de overheid. Ze zeiden ze vertellen ons niet wat er aan de hand is, ze vertellen ons niet of we weg moeten of moeten blijven, en ze zorgen niet voor bussen, eh, ze komen niet eh, om te kijken of eh, onze gezondheid is aangepast. Ze werden pas voor het eerst getest voor radioactiviteit toen ze vanmorgen eh, het evacuatiecentrum hier in Yamagata binnenkwamen. Dat werd in het gebied rond de kerncentrale helemaal niet gedaan. En uh, de meneer waarmee ik sprak, die zei dat is de verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen voor onze veiligheid. Dat was echt ja. ontzettend boos. Kjell Duits, hartelijk dank. Uh, correspondent in Japan in Yamagata aan de rand van het rampgebied. En daar maakten ze zich ook wel degelijk zorgen dus over de straling. Dit er ook nog altijd boven de kerncentrales in Japan en ja, we hebben er al eerder even een melding van gemaakt. We zien ook eh, op Japanse televisie op de zender NHK hoe een Chinook-helikopter met waterzakken richting de centrale vliegt. Once again, Japan's defense forces have begun work to inject uh, water from a helicopter into the pool storing spent nuclear fuel at the number three reactor. Uh, the SDF helicopters, as you see there, is used to spray water from above. Ronald Schram is hier van het NRG Nucleair Onderzoek en Adviesbureau in Petten. De hele ochtend al, meneer Schram. Ja, die helikopters uh, zijn dus aan het koelen. Dat, uh, dat is duidelijk. Ze doen het nu van bovenaf. Omdat je er vanaf de grond niet meer bij kunt. Er zit uh, bij dat koel water ook boorzuur. Wat is ja. dat? En wat doet dat? Uh, boorzuur dat is een chemicalie dat toegevoegd wordt uh, aan het water. Het, boor, het chemische element boor heeft de eigenschap dat het neutronen wegvangt. En dat boorzuur wordt toegevoegd toegevoegd om te voorkomen dat eventueel in een later stadium... als de koeling er niet meer is en mochten er smeltverschijnselen optreden... dat er geen nieuwe kernreactie meer kan optreden. Je bent chemisch aan het koelen. Uh, ja, zo zou, je dat, zo zou je dat kunnen zeggen, ja. Ja, ja. Nou komen er ook via Twitter wat uh, opmerkingen binnen. Of het nou wel zo geruststellend is dat ze vanuit de lucht aan het koelen zijn. Want dat impliceert toch wellicht dat ze er via de grond... of via het controlecentrum niet meer bij kunnen. Uh, wat is uw idee daarover? Ja, daar, daar lijkt het wel op. Um, uh, want normaal, ja, normaal zou je denk ik eerder via de grond proberen... om uh, daar water uh, naartoe te brengen. Uh, Andersom kun je ook zeggen, als er nog gekoeld kan worden... dan is, dan is, dat, het, het nieuws, dan is dat het belangrijkste gegeven. Verreweg het belangrijkste gegeven. Uh, hoe dat precies technisch nu gaat met die helikopters... en hoe ze toegang met dat water krijgen in die... Eh, opslag voor die, die kernbrandstof. Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Omdat ja, maar dat, het, het lijkt een beetje als... Uh, uh, met een groot geweer op een, uh, op een mug schieten. En namelijk zo'n waterzak... gewoon op die kerncentrale, op die reactor... laten vallen. Zo, ja, zo maar komt ik, het een beetje over. Ja, maar het dat, dat ligt toch iets genuanceerder. Omdat, uh, je moet je voorstellen... Ik, ik denk dat deze maatregel wordt genomen... om de opslag... van het kernafval... dus er zit bij de kernreactor... Er zit een, een, een zwembad en daarin is de gebruikte... brandstof opgeslagen... Die, dat, dat die pool zit in dat gebouw. Dat gebouw is beschadigd. Uh, en ik vermoed dat ze directe toegang kunnen hebben vanuit de lucht naar die pool. Dus het is niet. Ik denk, het lijkt me onwaarschijnlijk dat deze uh, helikopters nu worden ingezet om de kernreactor zelf te koelen. Want dat is een andere. Nee, want dat dus zou ik... kunnen. Want als dat zo is, dan zou het betekenen dat een reactorvat dus blijkbaar aan de bovenkant open is. Ja, en dat is geen geenszins het geval. Want nee. het reactorvat dat zit in een uh, veiligheidsomhulsel dat is staal en uh, dik beton, ja. uh, daar lijkt nu wel sprake van te zijn... dat daar dat een er beschadiging is, ja. is en dat, ja. is een, uh, dat is een ernstig uh, gegeven. En dat, voor de, even voor, voor de duidelijkheid, meldt ook het internationaal atoomagentschap... Ja, dat er dat een klopt. beschadiging is dat aan klopt. het vat. Ja. Ja. ja, dat klopt. En, en dat, is, uh, ja, dat is een ernstig gegeven... omdat uh, die, dat veiligheidsomhulsel uh, voor bedoeld is om eventueel uh, beschadiging van de kern... en vrijkomen van reactiviteit... Binnen dat omhulsel, om dat binnen dat omhulsel te houden. Ja, het zou kloppen met berichten die nu ook weer binnenkomen, is dat de radioactiviteit bij reactor 3 het hoogste is in uh, de afgelopen ja, tijd. Ja, dat, nou ja, dat, dat, dat kan heel goed. Uh, dat stemt heel goed overeen met de gegevens die we ja. nu binnenkrijgen. Dus beschadiging kan makkelijk aanleiding geven tot vrijgaven van reactiviteit. Nog een ja. vraag die binnenkomt via Twitter aan ons... met al dat koelwater wat ze erin pompen... wat nu al puur zeewater ook schijnt te zijn. Gaat ja. dat ook allemaal weer terug? En is dat dan niet besmet? En wat, uh, hoe moet dat? Nee, dat gaat niet meer terug, voor zover ik begrepen dus, heb. Uh, dat, dat zeewater wordt dus in de reactoren uh, gepompt. Uh, en er is geen manier waarop dat weer uh, gerecycled kan worden. Dus ik nee. vermoed dat het gewoon stoom wordt. Als dus de stoondruk te wordt, ja. wordt dat uh, afgelaten. Dus dat... Maar Zou dat kan na niet filtering. Zo Want uh, er zijn normaal zitten er filters in. Ik weet niet of die nu nog werken. Filters om de activiteiten uh, binnen te houden. Maar na filtering uh, gaat dat uh, de lucht in. Nou, hmm, klinkt toch ook niet gezond, eigenlijk. Maar goed. Meneer Schram, hartelijk dank voor uw uitleg uh, deze morgen. Graag gedaan. En wij gaan ook nog eventjes naar onze Japanoloog, um, uh, Henny van der Veren, eventjes nog naar de beelden die wij nu zien op de verschillende uh, westerse media. Laten we dat zomaar even typeren. Ja. Dat zijn toch steeds herhalingen van de helikopter... die met die waterzak uh, bezig is om het water uh, af te storten... en daarmee de uh, opslag van uh, splijtstof te uh, koelen. Wat is het beeld dat langskomt steeds op de Japanse televisie? Wat ziet u daar? Uh, al, weer de verschillende lijnen. Hè. De persconferentie van de, de exploitant van de kerncentrale... had net inderdaad ook uh, de, uh, de stortingen zijn hervat. En hij sprak wel van koeling overigens. Uh, maar niet over de opslagplaats. Maar dat is weer dat probleem. Hè. Op dit moment komt iedereen een beetje uh, of narig of woedend... op het gebrek aan informatie. Uh, de Elkaar tegensprekende informatie. Uh, en ja, niemand is daar expert in. Behalve mijn buurman natuurlijk. Maar, uh, dus wij vragen wat er gebeurt En datzelfde zien we de journalisten doen. He, steeds sterkere vragen stellen. Aan de andere kant he, die ramp, de hulp uh, wordt ingezet. Er wordt uh, vanuit de zee uh, nu voorraad. Uh, zowel brandstof gaat eerst naar hulpverlening, niet naar de lokale mensen, waar onze andere journalist net over had. Mm -hmm. uh, er wordt bijvoorbeeld uh, gezorgd dat uh, insuline uh, voldoende aanwezig is. De suikerziekte is een groot probleem. Uh, dus dat soort berichten volgen elkaar steeds op. En uh, tegen de avond zullen we weer te maken krijg met de blackouts in uh, Tokio. We hopen van niets. Maar uh, dat zijn zo de verschillende... Dus het gaat ook wel over de centrale, maar vooral ook over alledaagse uh, praktische problemen ja, die die Japaners nu hebben. Ja, Waar kunt u even voor het evacuatiecentrum? Hoe kunt u familieleden be bereiken? Hè, telefoonnummers worden doorgegeven. En we zien ook veel reportages uit, uh, uit de, de rampgebieden. Hè? Bijvoorbeeld uit dat dorp dat volledig weggevaagd is. Ja, wat meer op de internationale tv dan op de Japanse tv, moet ik zeggen. Okay. Uh, he, uh, ook, uh, we hebben net de natuurlijk gezien van de keizer. Hè, dat soort berichten binnen die maatschappij, die uh, blijven ook in de stromen, maar ook uh, kleine berichten van uh, de panda's in de, de dierentuin zijn op dit moment niet te zien voor het publiek, want oh. we moeten elektriciteit sparen. Oh, ach, nou, dat is ook wat. Als u van panda's houdt. <lacht> Dank voor zover. Nu ja. Kom snel naar de studio. Ja, dan de beurzen, die krabbelen wel weer een beetje op... naar de drastische neergang van de afgelopen dagen zelfs. In Japan steekt het optimisme weer iets de kop op. Gaan we het zo dadelijk over hebben. Eerst de verkeersinformatie maar bij de NWB, John Sahoka. Nog 35 kilometer file. De meeste files beginnen al erg uh, op te lossen. Alleen niet, uh, dat geldt niet voor de A58, berg op Vlissingen. Er staat door werkzaamheden voor de Vlaken tunnel nog een file van 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, Joris van de Kerkhof, zeg het maar. Wat is jouw uh, eindconclusie zo'n beetje na een hele ochtend... bij uh, jouw uh, gast van het Rode Kruis over de situatie... de drukte die ze vooral ervaren bij het Rode Kruis? Ja, dat, dat uh, de problemen die er nu zijn in de wereld... Uh, dat uh, Ilko Brouwer, uh, de noodhulpverlener van het Rode Kruis... Uh, waar ik uh, vanochtend om half zeven voor het eerst mee sprak... en uh, nu nog steeds, uh, dat er veel... Uh, plekken zijn waar hulp verleend kan gaan worden. Uh, maar dat er ook veel plekken zijn waar uh, hulp verleend moet gaan worden en waar het nu toch heel erg stil is. Uh, het gaat over Japan. Nou, daar is het Rode Kruis even uh, niet gewenst. Uh, is in ieder geval niet nodig dat er mensen uh, vanuit de rest van de wereld naartoe gaan. Uh, Libië hebben we het over gehad. Uh, maar uh, Ivoorkust uh, bijvoorbeeld, daar zou u graag over willen praten. Ja. Daar gaan ook mensen van u naartoe, maar daar is het volledig stil. Ja, dat is iets wat uh, ons steeds weer opvalt. Is dat er, uh, laten we zeggen, uh, rampen die uh, normaal wel uh, in, het, in, de, in het nieuws zouden komen, nou uh, weggedrongen worden door, door andere rampen. Uh, uh, het is natuurlijk begrijpelijk, want je kunt niet alles, uh, alles verslaan. Maar uh, met name bijvoorbeeld een situatie zoals in de Ivoorkust... daar hebben we dus ook te maken met een vluchtelingenprobleem. En uh, net, als in, uh, net als in de situatie met Libië... daar zijn we ook proberen met de op hulp te verlenen. Maar uh, laten we zeggen, sinds uh, de uitbraak uh, in, uh, van de, van de conflicten in, in, in Libië... en, in, en ook uh, naar aanleiding van... zie je daar eigenlijk niks meer van, uh, van in het nieuws verschijnen. En dat waagt ons dus wel een beetje zorgen, omdat, we dan, omdat uh, zeggen, de noden daar ook erg hoog zijn. En is het dan, uh, die zorgen zijn die dan financieel? Of vindt u het gewoon van belang dat er over dat soort conflicten ook veel meer publiciteit komt? Nou, Op, op het algemeen vind ik is het belangrijk uh, dat er publiciteit komt... dat mensen beseffen dat, dat, dat die situatie aan, aan de hand is... He, maar het heeft natuurlijk ook uh, voor fondsenwerving ook wel gevolgen. Omdat uh, het, uh, de dingen die in de, in de publiciteit komen. worden nou eenmaal makkelijker gefinancierd dan de dingen die niet in de publiciteit komen. Elko brouwer is. 52. Verschijnt over een half uurtje, uurtje op nos.nl. Dan is ook na te luisteren wat we vanochtend allemaal besproken hebben. Hij is noodhulpverlener van het Rode Kruis. In 92 eh, begonnen, toen nog voor artsen zonder grenzen in Rwanda. Later via Tanzania, China, Irak, Siberië, Vietnam, India, Tjaat. En Pakistan uiteindelijk in 2006 hier op kantoor eh, gekomen. En toen alleen nog maar korte uitzendingen eh, gaan doen. onlangs nog eh, in Haiti. Noodhulpverlener, maar voornamelijk had Althans, zo opgeleid en zo denkt u ook nog steeds. Hè. U bent geen cowboy die in het gebied even directief gaat regelen wat er allemaal moet gebeuren. Maar nee. denkt eerst na. Dat zegt u in ieder geval hier. Zo, dat straalt u ook uit dat u eerst nadenkt. Nou, ik probeer in ieder geval eerst over de dingen na te denken. Ik denk ook dat het belangrijk is dat, je, dat het luisteren heel erg belangrijk is. Nou, als je hulp gaat verlenen, moet je, moet je wel weten welke hulp je gaat verlenen. En ook met name hoe je hulp gaat verlenen. En uh, daar zijn natuurlijk uh, regels en reglementen voor. Maar uh, ten eerste zijn er andere culturen. Er zijn uh, andere behoeftes. En, uh, er zijn, uh, veel, en heel vaak zijn er mensen die in, in, uh, in noodsituaties bepaalde zaken doen... omdat ze dat vanuit hun traditie geleerd hebben. En ja. daar zit dus een reden achter. En je zit... wil eerst die reden weten en, en dan pas gaan ingrijpen. Ja, dus het, het is beter om te kijken wat nou wat doen mensen zelf? En uh, laten we zeggen, en welke aspecten daarvan kunnen we overnemen in onze eigen hulpverlening? Ja. He, is de kans dat het effectiever is uh, groter uh, dan op het moment dat je alles binnenvliegt of uh, met een parachute naar beneden gooit? Ja, en die melancholieke ogen, altijd al gehad? Uh, ik werd vroeger wat minder melancholiek, maar uh, ik ben wel, laten we zeggen, wat milder geworden in de, in de loop der tijd, maar uh, ook vanuit de goede ervaringen die ik in, in, in noodhulp situaties heb gehad. Omdat je daar toch altijd uh, mensen bij elkaar hebt die uh, iets uh, samen willen doen. Ontpraat prettig om naar u te luisteren vanochtend. Graag gedaan. En wij ook, Joris van de kerkhof dank voor jouw bijdrage deze ochtend. Um, inmiddels komen er over noodgesproken um, berichten binnen uit Bahrein En die berichten zijn niet al te best. We gaan u daar straks over bijpraten. De Japanse aandelenbeurs is na twee dagen van zware verliezen vandaag weer met winst gesloten. Bijna 6% eigenlijk de, de Nikkei-index hoger. Dan is de vraag wat de Europese aandelenbeurzen dan in reactie op Japan gaan doen. Financieel redacteur André Meijnenma bij de beursscherm op de economieredactie. Nou André, vertel het maar. Hoe zijn ze geopend? Nou ze zijn voorzichtig hoger geopend. Ajax op dit moment een plusje van 0,6%. De Londense Footsie-beurs die staat op dit moment nou bijna rond het slot van gisteren. Dus een heel klein plusje of een heel klein minnetje. En de, Dax, de Duitse beurs die gisteren nog behoorlijk verloor... die staat op dit moment op een winst van bijna 1%. Gisteravond Wolstein toen al kleine, relatief kleine minnetjes. Eh, ruim 1% ging dus wel voor de Dow Jones als de Nasdaq vanaf. Want de Amerikaanse beurs en de Amerikaanse beleggers... waren vooral gerustgesteld dat op dat moment nog geen sprake was... van een uitslaande nucleaire ramp in Japan. En dat de Amerikaanse centrale bank, de FED... de rente voorlopig niet gaat verhogen. Dat de inflatie onder controle is. Dat er tekenen zijn van een verder aantrekkend herstel in Amerika... aan de arbeidsmarkt. En dat geeft de beleggers daar wat wat meer rust in het hart. Maar in Europa gisteren, ja, daar zagen we natuurlijk hele dikke minnen... rond uh, 3 tot 5 uh, procent in de min uh, rond de middag. Einde van de dag werden de verlies daar wel iets minder in Europa. Het grootste verlies natuurlijk wel voor Duitsland nog... omdat in Duitse beurs daar heel veel energiebedrijven... en ook verzekeraars en herverzekeraars zijn genoteerd. En daar zullen de grootste klappen vallen... gezien de ramp en de ontwikkelingen in Japan. Ja. Nou, ik kijk naar de AIX zelf, ja, als ik dit wat mag maken. Ja, ga je. Ah, ja, die staat nu op 350 punten. Gisteren eindigde die op 348 punten. En dat is weer zeg maar, punten onder het niveau waar we dit jaar op begonnen zijn. Dus wat dat betreft is DIAX. Door de ontwikkelingen in Japan, behoorlijk teruggezet in de tijd. Ook een beetje typisch misschien wat de ontwikkelingen betreft. En de, de nerveuze reactie op de beurzen voor dit soort tijden en markten. Je klamp je of aan alles vast. En je put alle hoop uit alle kleine dingetjes. Dan wel, je gooi je alles overboord en ga je dus diep eh, rood in. Ja, en dan zie je dus wel dat mensen vooral uit aandelen stappen, want onzeker. En dan aan de andere kant veiligheid zoeken, bijvoorbeeld in staatsobligaties. Want daar zie je de koersen juist weer van oplopen. Met name van Duitse en Nederlandse staatsobligaties, want die zijn veilig. Nou. Dan heb ik geen vragen meer, André. Dank je wel. André mijne <laughs> maar vanaf de beursredactie. Zeven minuten voor half tien is het. Um, Angela Merkel besliste gisteren om zeven kerncentrales... ouder dan dertig jaar voor drie maanden te sluiten. Frankrijk gaat op zijn beurt alle 58 reactoren in het land... onderzoeken op veiligheid. We gaan uh, nog een keer deze ochtend naar Frank Renaud, Onze correspondent in Frankrijk. Eerder spraken we jou over uh, mogelijke evacuaties vanuit Japan, Frank. Um, nu dus die controles. Waarom gaat Frankrijk de kerncentrales controleren? Het is een soort check-up voor de zekerheid, zou je kunnen zeggen. Aanleiding is natuurlijk wat er in Japan is gebeurd en de Franse regering wil er absoluut zeker van zijn dat Franse kerncentrales zulk natuurgeweld kunnen doorstaan, zei premier François Fillon. A quelle force de tremblement de terre peuvent résister chacune de nos centrales? A quel niveau d'inondation peuvent-elles faire face? Nous allons contrôler tout cela et nous le ferons en toute transparence. Welke kracht van aardschokken kunnen onze centrales verdragen en hoeveel water kunnen ze weerstaan bij overstromingen vroeg premier Fion zich af. Nou dat wordt gecontroleerd, want al die 58 reactoren worden één voor één allemaal nagelopen. In Duitsland is de discussie over kernenergie weer opgeleid. De Duitse regering had eigenlijk net besloten om het kernenergieprogramma langer te laten doordraaien. Hoe is dat in Frankrijk? Is dat debat ook weer opgeleid of ontstaan? Ja, absoluut. Dat was het afgelopen weekend al, met name door de milieupartijen in Frankrijk, die gebruikten Japan om vragen te stellen over de veiligheid van de Franse centrales. Niet zozeer de sluiting ervan, maar vooral zekerheid over die veiligheid. Nou ja, naarmate er meer vragen werden gesteld, nam natuurlijk ook de ongerustheid toe onder gewone Fransen hè, over de vraag van, is het eigenlijk wel zo veilig in Frankrijk. Frankrijk is de tweede nucleaire grootmacht in de wereld... als het om energiegebied gaat. En bezorgdheid bij de gewone Fransen, ja... dat is met name iets wat president Sarkozy... ten alle tijden wil voorkomen. Ik heb de kans om te praten over het nucleaire... Eh, à wat hij aan de la sécurité en processus de veiligheid van het proces Franse nucleaire... maar obligation de onze ce om te kijken... wat er faire is, om een te maken... De Franse president zegt dat hij vandaag in de ministerraad zal spreken over de kerncentrales. Dat Frankrijk ook gebaat is bij kernenergie, dat we dat niet moeten vergeten. Maar dat er ook lessen moeten worden getrokken. Want mensen moeten zeker weten, zegt hij, dat zo'n ramp zich in Frankrijk nooit zal voordoen. Nu zien we in Japan een grote afhankelijkheid van kernenergie. Hoe is dat in Frankrijk, vrouw? Frank? Ook grote afhankelijkheid. Na de Tweede Wereldoorlog is met name generaal de Gaulle begonnen... met een enorme opbouw van een park aan kerncentrales. Dat was bedoeld om zelfvoorzienend te zijn als het om elektriciteit gaat. Er staan in het land nu verspreid over het land 19 centrales... met 58 reactoren. En die zorgen voor de stroomvoorziening van zo'n 75 tot 80 procent van alle Fransen. Dus kernenergie is heel belangrijk. Maar het is ook iets wat gewoon is en wat er al decennia lang bij hoort in Frankrijk. Ja, maar dan zitten er dus ook hele oude tussen. Zit het erin dat ze die misschien dan gaan sluiten? Nee, heeft minister van Economie Eric Besson vanochtend nog eens duidelijk gemaakt. Er wordt voorlopig niks gesloten. De gemiddelde leeftijd van de centrales in Frankrijk is 25 jaar oud. Er zitten een paar jongeren bij, er zitten ook een paar oudjes bij. Met name in Vessenheim, in Elsas. Niet ver van de Duitse grens, opmerkelijk genoeg. Daar ligt de alleroudste, 34 jaar oud. En daar richt zich kritiek van die milieupartijen zich opnieuw op. Die zeggen, sluit nou uit voorzorg. In ieder geval die centrale, maar dat is echt een oude centrale... die misschien aan het eind van zijn Latijn kan zijn. Frank Renaud in Parijs. Dan. Naar Bahrein, ik het al eventjes, daar komen veel berichten over binnen. En die berichten zijn niet goed. De situatie blijft gespannen, vooral in de hoofdstad. We gaan even naar onze correspondent Nicole de Vever voor het laatste nieuws. Nicole, wat is het laatste nieuws? Vertel eens. Nou, inmiddels zijn er vijf dodelijke slachtoffers uh, gemeld door de oppositie... dus aan de kant van de demonstranten. Eerder werd er al bericht over twee politieagenten die overleden zouden zijn. En wat uh, de oppositie nu zegt is dat er niet alleen in het centrum van de stad... waar men probeert het plein schoon te vegen... en het uh, financiële district probeert te vrij te maken van demonstranten... maar ook in allerlei buitenwijken zwaar wordt gevochten. Als mensen de straat opgaan, dan zouden er op ze geschoten worden. Voor de rest zou er een, een ring van orde troepen rond... Dus ziekenhuizen staan waardoor het moeilijk is uh, de hulp te verlenen aan de demonstranten. Eerder waren er ook al berichten dat in de ziekenhuizen veel artsen, veel verplegers daar maar bleven overnachten omdat ze eigenlijk niet uh, de straat op durfden, niet hun eigen wijk op durfden, in durfden omdat er daar ook uh, gevochten werd. Dus mensen bleven daar om zoveel mogelijk mensen te helpen en ook al eerder zijn er oproepen geweest van artsen in de ziekenhuizen die zeggen nou stop er hiermee. Uh, de manier waarop er wordt opgetreden tegen demonstranten die gewoon aan protesteren voor meer rechten. Dat is echt uh, ongehoord. Um, met name het in de inzet ook van traangas, dat wordt op zo'n korte afstand afgeschoten dat mensen echt anderhalve dag uh, ja min of meer uh, uh, eilen in, in een soort. Uh, staat zijn waarvan je niet weet of dat helemaal uh, goed gaat aflopen. Hm. Dus artsen die waarschuwen daar al voor. Dus het ziet er nou uit dat uh, de situatie steeds nijpender wordt op dit moment in Ja, Oppositie spreekt zelfs van een, van een uitroeiingsoorlog die de oproertroepen zouden uh, toepassen, zouden voeren. Uh, heb je een verklaring voor dat ongekende geweld? Want je kunt er een eind aan willen maken, maar dat kan misschien ook anders. Ja, het is, uh, ze hebben geprobeerd het met de eigen troepen te doen. Toen hebben ze de buurlanden uh, te, te hulp geroepen. Daarbij melden ze nog van ja, het is niet dat we het zelf niet aankunnen. Maar het is meer voor de morele ondersteuning. We hebben nou eenmaal afgesproken dat we elkaar dan helpen. Maar het is natuurlijk heel wat het afroepen van uh, de noodtoestand. Nou, dat is misschien nog te begrijpen. Maar dat geeft natuurlijk de troepen ongekende vrijheden. Dus ze kunnen eigenlijk doen uh, wat ze willen. En, en straffeloos kunnen ze dat doen. Omdat de wet even buiten werking wordt geplaatst. En ja, als je zag hoe de, hoe de troepenmacht van Saudi-Arabië het land binnenrolde... het is duidelijk dat ze echt van plan zijn korte netten te maken met deze opstand. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat naarmate er meer slachtoffers vallen... aan de kant van de demonstranten, dat het juist een extra stimulans zal zijn... om door te gaan met de strijd voor meer burgerrechten en voor meer gelijkheid. Want de shiitische uh, opstandelingen die zeggen van... wij worden geregeerd door een Sunnitische familie. Wij hebben niet dezelfde rechten, wij kunnen uh, niet dezelfde... Uh, bijvoorbeeld we hebben geen niet dezelfde kansen op banen, maar ook in, uh, aan, aan de Soenitische kant zijn er mensen die zich bij het protest hebben gevoegd, omdat ze zeggen ja het gaat gewoon om politieke hervormingen, dat is een hele normale eis en als de koning er nu nog mee aankomt dat hij eigenlijk wel wil praten, het moment om te praten is nu duidelijk voorbij. Nicole over de situatie in Bahrein. In de hoofdstad Manama treedt de oproeppolitie heel hard op. Blijven we u de hele dag over berichten? Zo is dat. Want we zijn al wel aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal. Maar alle actualiteiten lopen natuurlijk door op deze zender Radio 1... over Japan, over Bahrein. En laten we ook Libië niet vergeten. Um, ook in jouw programma, Sven Koekeman, Goedemorgen. Zo is dat, Lara. Goedemorgen. En verder praat ik met Jan Kees de Jager, de minister van Financiën... ook over de oproep vanochtend in jullie programma van de SP en de PVW... om die bonussen van die bankiers terug te halen... En vooral ook over dat Europese akkoord... dat iedereen is ontgaan in het geweld van het andere nieuws in de wereld. Want er is gisteren een akkoord gesloten tussen de ministers van Financiën... om de begrotingsdiscipline in Europa strenger aan de hand te houden. En verder is er een nieuwe politieke oudere partij die 50PLUS heet. Dat weten we al, die deed mee aan de verkiezingen. En die maakt zich buitengewoon druk over de voorgenomen bezuinigingen... van minister Kamp op de AOW. Dat en meer. En natuurlijk, zoals je zei, het nieuws uit Japan, Libië en Bahrein in Goedemorgen Nederland. Eerst nu de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Radio 1. Het NOS-journaal. De situatie bij de Japanse kerncentrale Fukushima is onduidelijk. Vanochtend brak opnieuw brand uit in reactor 4. Dat vuur zou zijn geblust. En ook zijn er rookpluimen gezien uit reactor 3. En dat is waarschijnlijk stoom. Technici proberen op dit moment de reactoren met zeewater te koelen. Ze hebben het werk vanochtend enkele uren moeten onderbreken toen de concentraties radioactieve stoffen weer waren gestegen. De Japanse keizer Akihito heeft voor het eerst zijn medeleven met de slachtoffers betuigd. Verder zei hij dat hij bezorgd is over de problemen met de kerncentrale. Steeds meer landen roepen hun landgenoten op om Tokio te verlaten. Nu hebben ook Frankrijk, Turkije en Australië hun onderdanen geadviseerd naar het zuiden van Japan te gaan of er helemaal te vertrekken. Nederland raadde gisteren al landgenoten aan om het rampgebied en Tokio te verlaten. En we hoorden er net al over van Nicole Fever in Bahrein Is de oproerpolitie hard opgetreden tegen demonstranten op het plein in Manama. Boven het plein was zwarte rook te zien. Barricades zijn in brand gestoken. Er wordt gemeld dat er vier doden zijn. Twee politieagenten die zijn aangereden. En twee betogers. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie met nog twee files op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bulthov nog 3 kilometer. En op de A58, bergtsol richting Vlissingen. Er staat voor de vlakentunnel ook een file van 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. De minister van Financiën, Jan Kees de Jager, zet zijn handtekening onder een Europees akkoord dat lidstaten striktere boekhoudregels oplegt. Het laatste nieuws uit Japan, Libië en Bahrein. De oudere partij 50PLUS verzet zich tegen de korting voor de AOW'ers met inwonende kinderen. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is twee minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen in Nederland. Hoor Heerkens is vandaag in Gent. De opstandelingen van de Libische leider Gaddafi raken verder in het nauw. Zo meteen het verhaal van een Libische jongen in België... wiens broer gewapend ten strijde trekt tegen Gaddafi. Reacties en Sinds gisteren, dames en heren, ligt er een officieel Europees akkoord. Dat moet voorkomen dat lidstaten hun begrotingstekorten... of staatsschulden uit de hand laten lopen. De minister van Financiën, Jan Kees de Jager... onderhandelde de afgelopen dagen in Brussel. En ook hij zette zijn handtekening. Meneer de Jager, goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we uitgebreid op dat akkoord ingaan... eerst even de actualiteit van vandaag. De PVV, SP en GroenLinks hebben u opgeroepen... om de bonussen van bankiers die met staatssteun overeind worden gehouden... terug te halen. Gaat u dat doen? Nou, we hebben goede afspraken destijds met die staatssteun uh, gemaakt. Uh, die ben ik ook van plan echt heel streng na te volgen. Dat betekent dat als er geen winst is, uh, dan ook geen bonus. Dus staatsgesteunde instellingen kunnen geen bonus uitkeren bij geen winst. Ja. Dat is ook de afspraak destijds die de Kamer uh, heeft gemaakt. En daar ben ik ook van plan om op toe te zien dat dat ook gebeurt. Ja, maar de PVV, gedoogpartner in deze coalitie, uh, en de, de SP, hoorde ik vanochtend op de radio, die zeggen... Hoe dan ook die staatssteun, of dan, die bonussen terug? Ook al maken die banken winst, maakt niet uit. Als ze met staatssteun overeind zijn gehouden, bonussen terug. Ja, dat is dan in strijd met de afspraken destijds... die mijn uh, ambtsvoorganger heeft gemaakt met de banken... toen ze werden staatsgesteund. En ook tot toen destijds uh, toch afgezegend, ook door de Tweede Kamer. Dus ik vind het ook wel weer netjes om je te blijven houden... aan de afspraken die je gewoon hebt gemaakt... en niet ja, achteraf nog die afspraken te veranderen. Dus u gaat ze niet terughalen? Nou, als uh, blijkt dat er afspraken zijn gemaakt op basis waarvan ik ze wel kan terughalen, bijvoorbeeld omdat er geen winst is, zal ik dat wel doen. Maar als uh, banken zich heel precies houden aan de afspraken destijds die zijn gemaakt met mijn ambtsvolganger, dan, ja, dan heb ik natuurlijk geen enkele titel om ze terug te halen. Kan ik ze geen terughalen? Ook niet in de fiscale sfeer, wat die partijen voorstellen, dan maar in de fiscale sfeer terughalen? Nou, dat, dat hebben wij eigenlijk al voor een deel gedaan. Althans, toen was ik nog staatssecretaris van Financiën, en toen heb ik een wetsvoorstel excessieve beloningsbestanddelen in de Tweede Kamer verdedigd, waarbij um, ja, hele hoge uh, exitbonussen werden terug, althans voor, zwaarder werden belast. Het is wel vrij ingewikkeld. Dat konden we nog wel, maar gewone variabele bestanddelen van iemand die gewoon in dienst is, is best wel moeilijk te onderscheiden fiscaal van het normale salaris. Want dan loop je gewoon het risico dat ze het optellen bij het standaard salaris en dan kun je de bonus eigenlijk heel moeilijk onderscheiden. Ja. De vraag is ook of je dat soort micro-wetgeving wil en gewoon niet dat de banken zelf hun morele verantwoordelijkheid nemen om een gematigd bonusbeleid te voeren. En daar ben ik wel met ze in gesprek om dat gewoon te matigen. Goed. Goed, dan nu naar dat uh, Europese akkoord. Uh, wat staat er precies in? Nou, het akkoord... Wat we hebben gesloten, dat gaat over strengere begrotingsregels. Dat is voor Nederland eigenlijk ook van het totale pakket wat we moesten afspreken, veruit het belangrijkste onderdeel. En ik ben ook blij dat we dat nu eerst dat we dat nu hebben afgesproken. Want ik was eerlijk gezegd een beetje bang dat we eerst allerlei andere afspraken zouden moeten maken. Maar nu hebben we de strenge afspraken eerst gemaakt. En hebben we ook als raad van ministers van Financiën geaccordeerd. Wat betekent dat ook wetgeving nu voorstellen zijn. Die met het parlement, het Europees parlement, worden besproken. Wat staat erin? Eigenlijk vijf hoofdonderwerpen. Ja. Allereerst op Nederlands voorstel ook een richtlijn voor begrotingsraamwerken. Ja. Dan, dat klinkt een beetje ambtelijk, maar dan moet u denken aan meerjarenbegrotingen. Ja. Voor meerdere jaren planningen, zowel van inkomsten als uitgaven, met ook betrouwbare groeiramingen en betrouwbare statistieken. Ja. Um, Twee is de schulden die in twintig jaar terug moeten voor zover ze excessief zijn. Er is bijvoorbeeld een land uh, zoals Italië wat, wat, wat een schuld zo heeft van 120 van hun economie. En dat betekent dat ze nu heel erg ja, snel die schuld moeten gaan afbouwen. In grote stappen per jaar naar die 60% van de totale economie. Dat is ook een belangrijke stap. Ook, ook voor Nederland heel, was dat echt een harde eis. Drie, een uitgavenbenchmark. Dus niet alleen maar sturen op het saldo van je begroting, maar juist ook op uitgaven. Want uitgaven zijn eigenlijk gedurende het jaar ja. voor de minister van Financiën veel beter controleerbaar. Ja. En vier is uh, dat voortaan je uh, als raad de commissie moet gaan volgen. In ja. het verleden gebeurde het zelfs, zoals in 2004, dat de commissie deed dan voorstellen voor strengere sancties bijvoorbeeld, ja. en dan ging de raad van de ministers van financiën, omdat het ook grote landen betrof, ging er gewoon overheen. En die volgde. Nu is het eigenlijk een, gaat het een regel worden, dat ja. als regel dat de raad de voorstellen van de commissie volgt en anders een dure uh, uitlegplicht op de raadrust om, de, om er vanaf te wijken. En tot slot een procedure rond macro-economische onevenwichtigheden met sancties. Dat is helemaal nieuw eigenlijk ten opzichte van wat we hadden. Ja. En dat gaat eigenlijk over concurrentiekracht. Dus als je een land achterblijft qua concurrentiekracht, ja. eigenlijk de feitelijke oorzaak van de problemen rond bijvoorbeeld Griekenland of Portugal, ja. dan kunnen we sneller ingrijpen dat zo'n land... Ja, een programma moet inleveren om concurrerender te worden. Ja. En als dat, dat daar zich niet aan houdt, zijn er ook echte sancties mogelijk... zoals een boete van 0,1 van de economie. Dus dat kan fors oplopen. Juist. En wie is dan de politieagent? Met andere woorden, wat de nou als een, lidstaat, als een lidstaat zegt... leuk die boete, maar ik heb geen geld, ik betaal het niet? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Dat, daar hebben we dus afspraken over gemaakt om dat juist streng te verankeren, want dat hadden we veel te weinig. Die politieagent is de commissie, maar ook de centrale, de onafhankelijke centrale bank, maar de commissie met name, die moet voorstellen gaan doen. Ja. En als er uh, een, een, een land zegt ik betaal het ook niet, hebben we de mogelijkheden, en dat ja. gaan we ook de komende tijd nog bespreken, om die subsidies die er zijn vanuit Europa naar die lidstaten, zoals cohesiefondsen en structuurfondsen en dergelijke, ja. om die ook in te houden. Met met andere woorden, als je je niet aan de regels houdt, dan krijg je gewoon geen geld meer uit Brussel. Ja, daar komt het dan eigenlijk op neer. Ja. Ja, maar goed, als die landen verder in de problemen zitten, brengt u ze nog verder in de problemen door ze geen extra geld uit Brussel te geven. Ja, en daarom is het zo belangrijk dat dit pakket aan maatregelen met name in de preventieve arm en ook snel ingrijpt als het in de preventieve arm misgaat ja. via de correctieve arm. Ja. En vroeger wachten we eigenlijk veel te lang. De Griekenland hebben eigenlijk tien jaar lang het een beetje door, door laten modderen. En ook de, ja, vanuit Brussel door laten modderen. Waardoor het uiteindelijk dan zo slecht is dat zo'n land dat niet meer kan betalen. Ja. En via dit pakket stelt ons nu in staat... om veel sneller in te grijpen... Juist. waardoor ook een boete gewoon nog betaald kan worden. Want Juist. dan ben je eigenlijk voor de curve. Juist. Goed. Met andere woorden, handen op de knip... is de boodschap aan de ministers van Financiën. En als je Zeker. uit de pas gaat ja. lopen... krijg je te maken met de harde hand van Brussel... en houden ze geld in. Nou is de vraag... Ieder land legt dan cijfers over aan de Europese Commissie. Eh, een soort van rapportcijfer, zo hebben we het gedaan dit jaar, de boekhouding. Eh, maar hoe weet je nou zeker dat die cijfers kloppen? Want u noemde net de Grieken, die hebben ons jarenlang voorgelogen was dat eerste punt wat ik noemde, die richtlijn voor begrotingsraamwerken. Dat is ook nieuw, want tot voor kort was het gewoon mogelijk dat in Griekenland de minister van Financiën of de minister van Economische Zaken een soort aanwijzing gaf om een statistiek uh, te maken. Ja. Nou, in die richtlijn begrotingsraamwerken ja. uh, betekent voortaan dat de statistieken betrouwbaar worden gemaakt, dat die ook controleerbaar zijn door Eurostad, door het Europese Statistiekenbureau. Ja. En op die manier realiseren we eindelijk ook betrouwbare statistieken. En dat ja. was tot voor kort helaas niet het geval. Nee, en zo konden de Grieken ons voorliegen. Uh, uw voorganger ja. Onno Ruding uh, vond overigens dat die Grieken eigenlijk überhaupt al nooit in de eurozone hadden gemoeten. Dat vindt, vindt u eigenlijk ook toch of niet? Ja, achteraf gezien, met de kennis van u, hadden ze, voldeden ze toen niet aan de voorwaarden. En heb ik inderdaad ook in de Kamer gezegd, had je ze toen op, op dat moment met die voorwaarden niet kunnen binnenlaten eigenlijk. Goed, deze regels die u nu in dat nieuwe uh, contract met Europa hebt uh, vastgelegd, zal ik maar zeggen. Betekenen die niet uh, per al dat we een stap dichter bij een Europese regering zijn... en dat u eigenlijk ook niet zo vreselijk veel meer te vertellen hebt over de eigen begroting? Dat niet, want je hebt als land nog volledig alle uh, bevoegdheid en alle uh, soevereiniteit... Om, te, om de keuzes te maken voor je begroting. Als je maar wel, binnen de, de... Raamwerk... Als je nee. maar wel binnen de marges blijft, zou we zeggen. Precies, precies. Je moet, je, die marges zijn veel strenger geworden. Dus je moet veel meer binnen de kantlijn blijven rijden, binnen de scheidslijn. Maar um, je, de keuzes daarbinnen mag je zelf maken. Maar het was ook de Nederlandse inzet als het gaat om begrotingen... Om daar heel duidelijk te zeggen, daar vinden we dat er ook een strenger Europa nodig is en noodzakelijk is. Ja, omdat u geen zin had om samen met de Duitsers op te draaien voor de kosten uit Zuid-Europa. Precies, ja, dat kan absoluut niet het geval zijn. Nee. Jan-Kerste Jager, minister van Financiën, ik dank u wel. Ranking the news. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Inwoners van Tokio zijn bang voor de gevolgen van de nucleaire crisis... in de kerncentrale van Fukushima, 250 kilometer verderop. Uit angst voor eventueel stralingsgevaar... slaan ze massaal mondkapjes in. De vraag is, heeft dat eigenlijk wel zin? Stralingsdeskundige Clarissa Nienhuis heeft het antwoord. Ik denk dat het in dit geval in Tokio niet echt zinvol is. Ik begrijp het wel, want die mensen hebben op de televisie... een enorme dikke, vette rookpluim uit die centrale zien komen. En die denken, oh, die komt straks bij ons langs en doe ik maar een mondkapje op. Mondkapjes zijn zinnig tegen vrij grote stofdeeltjes. Maar tegen de tijd dat die radioactiviteit die uit die centrale komt uh, in Tokio is... is die alle grote stofdeeltjes al helemaal kwijt. Wat overblijft... ...zijn de echte gasvormige deeltjes. Dat zijn er twee soorten. Dat kan zijn jodium of cesium. En ja, als die nou toevallig net weer een stofdeeltje in Tokio tegenkomen... ...waar ze aanplakken, dan kan dat nog wel tegengehouden worden door dat mondkapje. Maar zo'n mondkapje is eigenlijk niet zo erg van meer als een stuk laken. En uh, daar gaat de meeste dingen dwars doorheen. Als je hem nou helemaal al de hele dag nat houdt, dan zou het ook nog helpen. Dus ik, eigenlijk denk ik dat ze beter zeewier kunnen eten... ...want het is veel beter om die jodium uit je lijf te houden. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar goedenmorgennederland.kro.nl voor uw minuut Ranking the News. Gaan we nu terug naar Gent. Terug weer naar Roy Hirkens. Ik Jonathan er al een Oké, Wie had u nu aan de telefoon? Het was mijn broer Fakhri. Blijkbaar, gesternavond was het groot feest in Benghazi. Zeven uh, piloten van uh, Gaddafi, uh, Gaddafi's milities hebben uh, uh, Gaddafi gedeserteerd. Een van de piloten heeft uh, een uh, uh, ja, suicidal attack uh, naar de compound van Gaddafi uh, uh, uh, gedaan. Maar dat is het laatste nieuws, dat het gisteren dus feest was in Benghazi... terwijl Benghazi op dit moment bedreigd wordt door de troepen van Gaddafi... Dat klopt. Uh, mensen daar, het is een gemengd uh, uh, gevoel... Uh, tussen uh, bezorgd te zijn en tussen um, ja, uh, uh, vieren van uh, uh, overwinnen. Magdi Maklov, een Libiër die in Destelbergen woont, nabij Luik. U telefoneert heel veel met familieleden in Libië. U vertelde me net al dat u een telefoonrekening heeft... inmiddels van 1400 euro. U volgt vol spanning... ...de betogingen waar uw familie op dit moment aan deelneemt? Uh, klopt, ja. Uh, maar uh, uh, ik bleef bellen. Ik wil gewoon uh, up-to-date blijven... En ik probeer hen te steunen. al Jazeera staat op. Dit is in Benghazi. Dat uh, is in uh, Tobruk. Uh, mensen die uh, wonen letterlijk in uh, uh, uh, u heeft uh, De nieuwszenders heeft u uh, aanstaan, hè? continu, 24 uur per dag. Op internet houdt u alles uh, bij hè? wat er gebeurt uh, in Libië op dit moment. Ja, we zien hier wat actuele berichten en die zien er voor Benghazi niet al te positief uit. Hè? De troepen van Kadhafi, ja die opmars die lijkt niet uh, te stuiten. Uh, ik zou zeggen dat, oké, okay, ik ben blij dat het, uh, dat het eindelijk een moment waar wij tegen Gaddafi uh, mogen um, um, staan. Maar ja, ik ben bezorgd. Uh, een van mijn broers uh, nu is um, eigenlijk um, een vrijwilliger met het leger tegen Gaddafi uh, uh, aan het uh, trainen. Hij heeft mij verteld dat hij nu draagt in uh, Kalashnikov... naast uh, andere soldaten. Uw moeder, elf broers, twee zussen. Allemaal in Benghazi, hè, de tweede stad van Libië... waar de opstandelingen nu nog uh, aan de macht zijn. Dan maakt u zich zorgen om het lot van uw broers? U zegt al, uw broer loopt daar ook met een uh, Kalashnikov rond... Uh, ik voel me dat ik uh, me een beetje voorbereid heb om te horen op elk moment Ja, een van mijn broers of mijn broers gewoon uh, uh, zijn doodgeschoten door Gaddafi, zijn milities. Daar bereidt u zich al op voor? Ik ben, ik ben voorbereid ja, om, om dat te horen. Om te horen dat een van mijn broers uh, uh, doodgeschoten wordt door Gaddafi's milities. Of meer dan uh, een van mijn broers. Vindt u dat er een no-fly zone moet komen boven Libië? Uh, ik hoop dat er uh, een no-fly zone uh, zal komen uh, boven Libië. Van de uh, Veiligheidsraad uh, uh, uh, vandaag. Maar het is, het is sowieso. Het is zeker. Te laat, maar het is, niet, uh, uh, ja, het is nooit te laat, dat moet ik zeggen. Beter laat dan nooit. Ja, beter, beter laat uh, dan nooit, uh, zeker. Sommige mensen uh, geloven eigenlijk dat Gaddafi zal overwinnen. Maar met zijn militaire macht. En niemand zal, uh, zal het uh, opgeven van de mensen daar. En eigenlijk, uh, sommigen uh, van mijn broers hebben me verteld dat. Ja, we zien het uh, bijna uh, uh, reëel: dat uh, de bloed, uh, onze bloed zal uh, uh, overal in Benghazi uh, uh, stromen. Heel veel sterkte de komende tijd. Dank u. Uh, bijdrage was dat van Roy Heerkens. Straks dode explosies en geweld in Bahrein. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Hoeveel inwoners moet u op de foto zetten? Ik heb geen idee. Um... Het is morgens om 11 uur, voor zover als ik geïnformeerd ben. Ik denk net na de kerkdienst. En dan, uh, ja, het kan variëren tussen de 500, maar het kunnen er ook uh, 700 worden. En misschien nog wel meer. Ik heb geen idee wie er allemaal uh, uh, komen. Ja, het is natuurlijk geheel vrijblijvend. Er komt een uh, hoogwerker. En die hoogwerker, die gaat... Uh, uh, die wordt dan neergezet. En uh, ze verwachten dat ik er bovenin klim en daar een plaatje maak. Ja. Het lijkt me toch wel heel organiseren uh, om iedereen hetzelfde te laten doen. Uh, dat ze er allemaal lief naar boven kijken en, uh, en trots zijn ja, op tegen. Nou, ja, ik, ik neem aan dat er uh, uh, of voor een megafoon uh, gezorgd wordt... of uh, dat ik uh, met uh, een hoop gebaar en uh, toestanden de mensen zo gek krijg... dat ze mijn kant uitkijken. Ja. Je vraagt om de attentie... Op dat moment. Ja. En uh, uiteraard schiet je wat meer, daar gaat het niet om. Maar je gaat er dan vanuit dat op het moment dat ik dan vraag dat iedereen uh, mijn kant uitkijkt, dat de mensen daar ook gevolg aan geven. Doen ze dat niet, ja, dan staan ze er even iets anders op. Is Teuge een mooi historisch dorp? Uh, ja, heeft. Uh, uh, ja, in de tijd heeft het natuurlijk aardige zin, uh, Waaronder een vliegtuigmuseum. Uh, uh, wat misschien aardig is, is dat Marianne Wiegers, uh, die heeft dan in de stem Deventer gestaan, omdat zij uh, de eerste sociaal makelaar is in Nederland. Marianne, we hebben wel een dorpshuis sinds de jaren vier. En daar ben ik nu mee bezig om in dat dorpshuis allerlei groepen mensen te laten, uh, elkaar te laten ontmoeten. Jong leert van oud, oud leert van jong. Kinderen willen leren breien. Ik heb een aantal vrouwen bereid gevonden om de kinderen van de school... die dan naar het dorpshuis komen op een middag... die gaan dan niet lezen en schrijven, dat doen ze alleen de morgens. Dan gaan ze gewoon leren breien. En de jonge kinderen van groep 7 en 8... Die kunnen heel uitstekend opnieuw bellen en internet de internetbankieren. En die gaan met de ouderen graag het leren. Maar wat ik ook ga opzetten is de vervoersbank. Voor mensen die, daar ben ik ook aan aantal ouderen al geweest... Die bijvoorbeeld graag wel een keer naar de winkel willen, maar die niet zelf met kunnen auto rijden of naar het ziekenhuis. Of... En er zijn een aantal mensen die best wel een keer willen rijden. En dan breng ik vraag en aanbod bij elkaar en gratis. Dus. Het dorp staat ook bekend als uh, heel tolerant, omdat er ook heel weinig klachten komen over de luchthaven. Teugen, terwijl de luchthaven ligt eigenlijk midden in het dorp. En dan zou je zeggen, van, nou, iedereen heeft last van het lawaai, daar heeft niemand last van. De reager van het Goede Nieuws vandaag was Erik Bakker. Het is acht minuten voor tien, dames en heren. In ieder geval twee doden, explosies en schoten. In Bahrein is de oproerpolitie vanochtend begonnen met het schoonvegen van het Parelplein. Ik heb dat eerder gehoord hier uh, op Radio 1, waar uh, al wekenlang wordt gedemonstreerd tegen de regering. Gisteren kondigde de koning van Bahrein de noodtoestand al af. En die maatregel die kwam een dag nadat duizend Saoedische troepen arriveerden in de Golfstaat. We hebben contact met Frederik Haantjens. Meneer Haantjens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U woont zeven jaar in Bahrein, werkt er als consultant. Wat krijgt u mee van dat geweld op dat parelplein? Um, op, uh, voor ons als gezin uh, lijkt alles redelijk veilig te zijn. Wij wonen op het uh, tweede eiland Mugharak, waar ook uh, de luchthaven is. En die is uh, door de militairen en door de politie uh, volledig afgezet. Uh, de drie bruggen om naar het hoofdeiland te gaan in Manama, uh, die op een tiental kilometer van hier liggen, uh, zijn niet bereikbaar. Ja, en uh, heeft u nog ander militair optreden gezien? Um, wel, nee. Uh, hier op Moegharak is, uh, is er eigenlijk geen militaire optreden. Op de luchthaven staat wel uh, militaire, uh, militaire wagens en uh, oproep politie om de controle uit te voeren op wie uh, van de luchthaven komt of naar de luchthaven toe wil. Juist. Uh, ik zei net in ieder geval twee doden. Hebt u daar nog nadere informatie over? Um, nee, ik heb geen informatie over doden. Alles is niet op Moegharak. Uh, op het hoofdtein van Manama... ...komt er veel via de sociale media Twitter uh, berichten over uh, het, uh, het optreden van de militairen op, uh, in de ziekenhuizen ook. Ja. Uh, denkbaar is het een van de ziekenhuizen, uh, vooral een ziekenhuis die uh, de protesters, uh, de mensen die protesteren, uh, medische hulp aanboden. En uh, dit is nu onder controle van de militairen ook. Juist. Goed, wij horen dat er in ieder geval uh, twee doden zijn gevallen. Dat zijn de berichten hier vandaag. En het bericht dat ook een Saoedische militair gedood zou zijn... En heeft u daar nog informatie ja. over? Um, de Saudische -so overheid uh, heeft via Twitter laten weten dat dat niet het geval is. Dat niemand, uh, dat niemand dood is. Dus officieel weet ik van niks. Ik hoor beide berichten. Zowel dat iemand dat een Saudi soldaat is uh, neergeschoten, als ook dat dat niet het geval is. Dus het is niet duidelijk. En hoe betrouwbaar is het als de uh, officiële overheid via de sociale media, zou ik maar zeggen, berichten de wereld instuurt? Um, even betrouwbaar als die van de demonstranten. Um, ik lees uh, vaak berichten, uh, terwijl als je over, over de situatie in Bahrein. als je dan zelf gaat gaan kijken. Ik was zelf op het Parelplein twee dagen uh, terug. En dat was een, uh, een rustige plaats waar mensen barbecue hielden en uh, thee aan het drinken waren. Dus um, een heel vriendelijke, een vriendelijke omgeving. Uh, terwijl ik uh, dan op de media las dat het, uh, dat het er um, wel toch ernstig aan toe ging en het gevaarlijk was. Yes. Dus uh, nee. Ja. Nou raad het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken de 500 Nederlandse experts daar in dat land waar u zit uh, aan om uh, Bahrein te verlaten. Is dat praktisch mogelijk eigenlijk? Voor de mensen die aan de luchthaven wonen, zoals ik, ja. Uh, voor de mensen die in de. Kampans worden in het westen van Bahrein, dat is 25 kilometer weg van de luchthaven, voorbij Manama. Dat is niet mogelijk. Uh, de... oh, nee. Alle bruggen zijn afgezet. Uh, de militairen hebben controle over de wegen. En um, er is geen mogelijkheid om de luchthaven te bereiken op dit ogenblik. Ik heb een collega die zijn paspoort liggen heeft op het, in een bedrijf. op een kantoor naast het paaroplein, in de diplomatic area, waar de ambassades ook zijn. En die is totaal afgezet omdat de Saudische ambassade uh, door de Saudi-militairen. Uh, volledig onder controle is, als ook alle toegangswegen tot de Saudi-ambassade. Juist, dan ziet de Shiïtische oppositie de komst van die Saoedische troepen uh, afgelopen maandag als een uh, oorlogsverklaring en als een bezetting. Wat is eigenlijk de reputatie van die uh, troepen? Um, de reputatie van die troepen, nu spreek ik uit persoonlijke ervaring, is niet zo positief. Uh, ik heb uh, enkele jaren in Saudi al gewerkt. En de National Guard die, uh, die je daar tegenkomt, die spreekt geen Engels. Uh, die zijn niet echt hoog opgeleid. Um, het is, uh, het is, is geen soort leger of soort uh, mensen waar je een dialoog mee aan kunt. Nee, um, wat doet u als ik, u ze ziet? Wat zeg al? Uh, dan ga ik lopen. <laughs> zo snel mogelijk weg. Ja. U bent bang voor ze? Ja, zeker weten. Ja. Ja, dan ligt Bahrein vast met een brug uh, aan Saoedi-Arabië. Is Riaat niet ontzettend bang dat die uh, beginnende revolutie of wat het dan ook is... of volksopstand overslaat naar Saoedi-Arabië? Um, die slaat regelmatig over naar Saoedi-Arabië. Vooral in de Oostprovincie, waar dus de oelie aan Aramco liggen. ...en ook enkele grote petrochemische bedrijven zoals SABIC. En daar zitten heel veel shias. En er is berichten deze ochtend dat ook daar die opstanden zijn. Maar we weten dat het leger daar vorige week een tiental duizend troepen heeft naartoe gestuurd. En ik heb er zelf ook gezien op de causeway toen ik terug naar Bahrein kwam vorige week. En dat, uh, dat leidt tot het punt dat zij controle hebben. Of, of ik denk toch dat, uh, dat, uh, dat ze niet zo ver zullen komen als ze in Bahrein zijn komen met opstanden. Uh, dat wordt heel snel onderdrukt. Goed, tot slot. Uh, geeft u gehoor aan, het, uh, aan de oproep van Buitenlandse Zaken om het land te verlaten of blijft u? Uh, ik zelf blijf uh, voor de komende dagen um, en ik zal waarschijnlijk mijn gezin uh, op een uh, vliegtuig zetten naar Dubai voor enkele dagen om bij vrienden te verblijven tot uh, de situatie waar rustig is. Goed, Frederik Haantjens. Succes daar. Pas goed op uzelf. En hartelijk dank voor uw tijd. Dank je wel. Ja, Straks, oké. dames en heren, Jan Nagel van 50PLUS... wil de bezuinigingen op de AOW van de baan. Hij is hier, zometeen, in het vervolg van Goedemorgen Nederland... na de reclame en het nieuws van 10 uur met Dorald Megens. Tot zometeen. In Nederland weten we...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 Recycleweken. Goed voor een groen milieu en extra goed voor uw portemonnee. Wat dacht u van een Zanussi-condensdroger met anti-kreukprogramma en 6 kilo vulcapaciteit? Na 50 euro recyclepremie slechts 299 euro. Van experts kun je meer verwachten. Zo, het koffer, check. Vaccinaties? Check. Privé het reserveren voor mijn wereldreis? Check. Ja, die weet zeker dat hij miljonair kan worden. Omdat hij automatisch meespeelt in de staatsloterij. Wilt u ook elke maand zeker weten dat u miljonair kunt worden? Ga dan nu automatisch meespelen en u krijgt een staatslot cadeau. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Dit is Radio 1.